rust, vrede. En toch zijn er op dit eilandje roerige woelingen geconstateerd, of woelige roeringen als u dat wilt, door kolonel Makke B.I. van de dienst interne discretie. U weet wel, de geheime dienst in Den Haag. En daarom heeft kolonel Makke de niet-in-staatsdienst zijnde, maar toch wel slecht bezoldigde de Rotterdamse detectieve Piet Loeres erheen gezonden. Gedirigeerd om zo te zeggen. En dan nog wel zeer geheim. Dus u mag het niet verder vertellen. Het blijft in de huiskamer. Erg fortuinlijk is hij overigens niet gevaren. Eerst verging zijn schip en toen zat hij in de boot. Vorige week is hij gevangen genomen door de bende van ene professor Cyclo Treun. Hij en zijn trouwe assistenten Sintje Koelemaat. En tot hun overgrote leedwezen hebben de Nederlandse regeringsinstanties hem daar een week in de puree moeten laten zitten. ...omdat er maar eens in de week een uitzending van de Wadders is. Geen wonder dus dat Piet Loeres in een zeer sombere stemming is. <tie> <tie> dus, uh, <tie> dus u bent echt de veldwachter van Rotterdam. Heer. <tie> Nooit gedacht dat ik nog eens met een veldwachter in de kerken zou zitten. Laat die fijn zijn. Uh, maar maak je niet ongerust, hè? Piet Loeres, die sleep je er wel weer uit. Meneer Loeres, ik heb zo'n honger. Oh? Zou je niet wat eten kunnen krijgen? Ja, zie je, trekken het maar uit de automaat. <laughs> ja. oh, wat u daar zegt, is helemaal niet zo gek. Eén keer per dag komt er hier een fan binnen. Dat is net een automaat. Je meent het. Hij heeft vol sprit op een glazen helm. Oh. En hij loopt zo raar. Die brengt altijd het eten. En als hij komt, dan hoor je zo'n raar scheurend geluid. Oh. Dat zal hem wezen. Oh. Mag ik de pret niet drukken? Hij komt me voeren. Ja. Zeg, Robert. Geef mij maar een uitsmijter, hoor. Hoe eh, ze krijgen wat van het geluid? Nee, dat doet hij met zijn antenne. Daar kietelt hij mee langs het plafond. Kijk maar. Wacht maar, ik zal er even een knoop in leggen. Hé, eh, eh, dat knapt op. Moet je nou eens kijken. Hij blijft toch staan. ...nou je aan die antenne gedraaid hebt, als je ons nou nog maar te eten geeft. Ja, wacht maar even, wacht maar even. Zeg, wat is er dan, broer? Ben je kapot? Hoe spreekt dan? <middels> zeg, hij dan? Zeg, hij geeft antwoord. M misschien volgt u bevelen hem ook wel. Wat nou je aan antenne geknutselt Ja, hebt. dat kunnen we wellicht proberen. Zeg, uh, moet je eens luisteren, broer. We binnen binnen en we willen naar buiten. Als jij was nou eens naar buiten bracht, hè? Nou, ene makkers die doet wat je zegt, hè? Maar dit is ook geen commando schrijven wat u daar doet. Oh, nee? Let u nou maar eens op mijn geheim. realistisch, meneer. Wij Nederlanders zijn geen papsoldaten meer. Als wij een bevel geven, dan wordt het opgevolgd meneer. Hallo, Keno Simons Hasselman. Dus, zou zo vet nou alles doen wat je nu vraagt? Nou, let er maar eens op mij. Adem er hem ogen, ik Nee, hij doet het niet. Nee, dat dus zou je gedacht zijn. Hij verstaat hem niet. Hij is niet in dienst geweest. Zeg, luister eens mee, Meneer zei tegen dat je je tengels omhoog moet steken, hoor. Anders maak hij een t van je. Nou, nou, alsjeblieft, alsjeblieft. Nou, nou, nou doet hij het wel. Als hij je maar verstaat. is oh, mogelijk? Zou je ons naar buiten kunnen brengen? Hè? Nou, laat dat maar doen, eens over. Zeg, hoor uh, eens even, broer, met je glazen oortjes. Blankje, jongens, nou, dat is even jouw voetjes buiten dit funsig groen. Ja. Dan zal oom Loers, moet je goed luisteren, je nooit vergeten. Kijk het nou helemaal, nou, nou doet hij weer niks. Ja, dat is toch logisch. Zoals hij het doet is hij toch helemaal verkeerd. Die man, die luistert toch alleen maar naar beveilen. Nou, oh, voor mij niet best, hoor. Beveel jij dan mij? dan zal ik het wel voor hem vertalen. Breng ons de paardje voor mijn aan Ja, niks hoor. Wacht maar even. Of jongens, als de geboter de blik op de deur uit wil helpen, luister nou niet meer naar zij, maar luister nou maar naar mij. Hoi. Nou, nou, nou, Ja. nou, wat zeg ik? Daar gaan we dan. Daar gaan we dan. <rukuli> oh. nog eventjes. We zijn al bij de ah, buitentuur. Ja, kom we zien je kop. Hoe praat als je so. buiten bent, <puber> hè? Nou, daar heb je het gegooid in de glaas al. Oh. Daar heb je zijn tweelingbroer. Nou, je wordt bedankt, Sintje, voor je gekwekt. Oh, oh en ik zag me al ja, buiten. Kijk je verkeerd, broer. We zitten weer zwaar in de soep. En we komen oh. er nooit meer uit. Zeg, Sintje. Hmm? Hey, je, je hebt chance. Ja. Moet je eens kijken hoe hij daar je staat te spinzen. Nou, ik vind hem ook wel met al die knopjes. Oh, kijk wel uit, straks blijf ik aan hem hangen. Nee, je begrijpt me niet. Als dus jij nou tegen hem, Shantz, dan loop ik stiekem naar zijn achterkant, weet je wel. Hm. En dan heb ik een knoop in zijn antenne. Misschien eet hij dan ook uit mijn hand. Hm. Shantz, Sintje, wat is dat lieve hier, lieve Svart? Ja, bent. Da, lieve meneer. Ik, uh, ik ben Sintje. <lacht> Leuke oren heb je. Zo, nou, hou maar op Sintje, want de knoop pleit al. Hij blijft stokstijf staan. Oh, mijn goeie moeder. Ja, houden we dat op met dat gemeenje over je moeder. De deur is open, we kunnen naar buiten. Ga jij maar voor, Sintje. We komen wel achter Jan. Eh, heerlijk, hè, die buitenlucht. Oh, oh wat is dat? Zeg, verhip, die ene vrijer waar je chance mee had, die komt achter Jan. Oh, meneer Loeren, stuur hem weg. Zo aardig volk hem er nou ook niet. Vind je man al een beetje, laat hem lopen. We nemen hem regelrecht mee naar de burgemeester. Want als we daar komen met het verhaal over die professor met de dan denkt hij dat we gek zijn. Maar nou hebben we die blikken jongen als bewijsstuk. <laughs> als corpus de blik die. <laughs> <laughs> Dat ben ik, dat ben ik. Al hebben ze antennes op haar kop. Al floristen en wringels, dat de hele bende stopt. Daarom ik ze zich ook helemaal niet wit. Onder blik, onder blik. De biba boeven zullen hangen. Graag of niet, graag of niet. En voor je twee zijn ze gevangen. Wietloers komt te kijken en de zaak zit in de war. Dus het komt dan op mijn kant op zo je ziet. Graag of niet, graag of niet. Bena, goeiemiddag burgemeester. Dat ben ik me dan. Zee, zie je, zee. Bent u. Dat is meneer Loeres, burgemeester, die... Ah, nou zie ik het. Dat lag er keert bij gedaan, Tranendal. Ja. Kerel, wat zie je eruit? Ja. Ah, je moeder is hier ook al naar je wees vragen. Oh, mijn goede moeder. Burgemeester, er is zoiets verschrikkelijks gebeurd. Hm? Ik ben eergisteren op z'n overvallen door een manspersoon en in de kerker gestopt. Zozo, zo. en heb je die man dan niet gearresteerd? Dat kon niet, burgemeester. Hij had mij hoofd. Hij heeft mijn uniform afgenomen. En zodoende, dan loop ik nog in mijn jeugd. Mijn goede moeder moest het weten. zo. zo. en wie is die blikken, meneer? Nou, eh, burgemeester, dan zal ik u even hard vanuit de doeken doen... Ik ben, zoals u weet, Piet Loers van de dienst. Mm -hmm. Ik ben uh, eergisteren nacht door dezelfde kerel... die het uniform van de veldwachter had uitgetrokken... en uh, aangetrokken, ook uh, overvallen... en ook in de Norge zit. Vrijwel wel. Maar uh, dankzij het linkere Chans van Sintje hierover... en uh, door het verdraaien van een spriet... zijn we weer uh, eruit gekomen. Ja, dat vroeg ik u niet. Ik vroeg u die blikken beneden las. Oh, dat is er een van de binden... Bende? En wat voor bende? U moet niet denken dat u hier in de grote stad zit. U zit hier op een fatsoenlijk eiland. Het is hier nog nooit een bende geweest. Nou, dat wordt het dan gauw, burgemeester, want u weet niet wat er op het eiland te koop is. Ik ben hier namelijk op het spoor van een binder gekomen die hier ergens eh, in de duinen, onder de grond, daar hebben ze een hoofdkwartier. En die troep daar, die wordt bewaakt door een troep blikken mannen. Waarvan wij er hier al uh, eentje voor u gevangen hebben. Ja, zou dat nou wel zo vaag lopen? Nou, dat kan u nou wel zeggen, burgemeester. Maar wij van de regering zeggen linkersoep. Hele linkersoep. Nou, dat zal wel niet zo heet gegeten worden. Ja, goeiedag. Ik hoop op je hopen dat je uh, mond niet brandt, burgemeester. Want dan moet je op de wagen zitten. Burgemeester, ik ben doodmoei. Mag ik nou mijn voeten? Ja, ga jij me nog herstellen dan. Morgen mag u weer procent, begrepen? Jazeker, burgemeester. Goedemiddag allemaal. Ga het Dag, burgemeester. Dag, tranendal. Flinke vent, die tranendal. Een achterrotten naar oorendal. Ja, nou, we weten voor ons, was het langzamerhand ook tijd. We hebben de laatste dagen nogal een beetje meegemaakt, hè? En ik verlang naar mijn mondje. Voor ah. jij, Oh, nou, meneer Loeres, ik val om van de slaap. Nou, burgemeester, we gaan er nou pitten. En morgenochtend komen we terug om eens met u te overleggen hoe we voor blikopener kunnen spelen in dit complot. Piet Loeres, die wensen u een middag En een prettige nachtrust, hè? Dag, burgemeester, hou je maar af, Goedemiddag. En wel te rusten. Hallo, ja? Ja, met mij. Met de burgemeester, ja. Uh, ben jij het, Jans? Uh, geef mij professor Sylvodeun even. Uh, ja, met de burgemeester de Geit van Breyer. Professor, er is iets ergens gebeurd. Onze plannen worden ernstig bedreigd. Er zijn spionnen van de regering op het eiland. Den Haag schijnt ervan op de hoogte te zijn dat wij ons van Nederland willen afscheiden. Ik het, ik Maar het Ja, maar professor, ik heb hier twee mensen op bezoek gehad. Ik ik Ja, en ze hadden ook nog zo'n blikken gladjaalers van onze organisatie buitgemaakt. Wat moet ik doen als ze Den Haag op de hoogte stellen? Neem daar. De telegraaf nee. En wat meneer Leuris betreft, daar maak ik van keur, mij, te mij. Oh, dus we hoeven ons niet ongerust te maken. Uh, gaat uw man luid slapen? Oké, oh, fein, gelukkig. Maar hij komt morgenochtend bij me op het stadhuis. De burgervaar in de bende Wat een verdriet, wat een verdriet Want Piet Lores weet het niet Ziet die mijn toon van plaatselangdoeten Zou dat nou wel moeten? Maar we zullen het dan niet Want Piet Wat een misère, wat een misère Met al die blikken middelsterre te Wat een gemier, wat een gemier Lamenteren helpt geen zeer. Onze Piet Loeren, dan namen, ik ze dienen, niet mijn mannen, ik ze samen met een trouwe ving. Dat Piet Loeren zal voor he, he. Nou, Sintje, je dat er weer in de zijn ah. uh, Meid, ik ga pitten. Ah, wat u gelijk heb ik ook. Tot morgenochtend, meneer Loeres. Nou, ze Sintje. Dat is gek. Waar, waar, wat is er, meneer Loers? Zeg, Sintje. toen we hier kwamen, was er toen aan de overkant geen tennisveld. Ja, ja, ja, meneer Loos, of zo. Dan da moet je eens komen kijken. Nou, nou staat er een hoogwit huis. Wat? Ken je daar met je pet bij? Ik had gezworen dat er vanmorgen een tennisveld was. Ja, dat zei ik. En er wonen mensen ook in. Kijk, daar staat de keel voor het raam. Ja. Hij buikt. hoop dat hij wat roept, meneer Lorde. Ja, maar een mak als ik hem kan verstaan. Wacht, ik zal even het raam hangen. Riep u iets, meneer? Zeg, waar wuift die vrijer nou mee? Hij hey, is gek. Met, met, met een geweer, meneer Lorde. Met een geweer, wik op, zeg, ziet je? toch hartelijke mensen wonen hier op Rotterdam Rotterdamerooi. Oh, bent u gewonnen, meneer Loeres? Nee, maar het had kunnen zijn. Kijk jij Sintje, of die er nog is. Voorzichtig, hè? Ja, ja, ja, meneer Loeres, hij is er nog. Kijk, wat krijgen we nou? Zullen we nog een keertje te kijken, Sintje? Oh, ik wel. Ah... Moet u nou eens komen kijken, meneer Loer? Ik kijk wel uit. Ze schieten met scherp. Nee, nee, nee, nee, nee, meneer Loer. Het, het, het grote witte huis begint te zakken. Uh, het zakt helemaal in de grond. Ja, dat zal nieuwbouw zijn. Verjip je hebt gelijk. Zoal heb ik nog nooit een huis zien ja, zakken. Kijk eens dat dat tennisveld zit op dat platte dak. Oh, en als het helemaal in de grond gezakt is, dan zie je er niks meer van. Ja, maar daar moet ik het mijne van hebben. Heren. Een huis gestaan. Hè, Zien je, dat is geen zuivere koffie. Of die man is kippig... ...of hij zit in het complot, Of hij is allebei. Dat is dan kippig met complot. U luisterde naar de Wadders. Een woelig verhaal... ...opgetekend door Emile Lopez en Jan de Klerk. De medewerkenden waren... Christel Adelaar, Van Heskust... Jan Oradi en Dries Krijn. Arrangementen Alter van Lever de Regie Jan de Klerk. Luister volgende week naar de volgende aflevering van de Wadders. Zelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde ongeveer.